wel even een melding van maken op de radio. Gewoon met een mapper eroverheen gaan en dan is het probleem weer opgelost. Einde bronvliegen. Ja, nee, dat heeft onze geluidstechnicus Pascal van de Beek. Dankjewel daarvoor. Helemaal goed. Goed gedaan, jongen. We Billy Hoosje aan het begin van uur 2 met When the Going Get Stuff voor Zandvoort en de regio. En in uur 2 van zaterdag uiteraard het vervolg van de voetbalwedstrijd DVVA. We staan voor met 1 tegen 0. Ja, dus we gaan zo rond de klok van uh, kwart over drie naar het slot van de eerste helft, live over naar Joop van Nes. Ik hoop dat die stand dan inderdaad nog steeds... Uh wellicht nog uitgebreid is, maar dan wel in ieder geval dat ze voorstaan. En natuurlijk hebben we dan rond de klok van half vier de uh, uh, evenementenagenda. De rond de klok van kwart voor vier de filmagenda. We hebben nog wat lokaal nieuws. Zo begint, zoals aanstaande donderdag begint de barbattle uh, weer. Uh, we hebben nog wat andere evenementen die we gaan bespreken. En in het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog tennisnieuws, golfnieuws, voetbalnieuws. En uh, ja, natuurlijk nog veel muziek. Ja, we hebben lekkere muziek vanmiddag. Oh, het regent buiten. Erin, hè? Gewoon lekker binnen blijven zitten en luisteren naar deze van TNCC. Hier is de Wall Street Shuffle. Maar ja, Fris. Ja. 39e minuut, een hele rare voorzet van Patrick Tik van der Woord. Die gaat door alles en iedereen heen. En Maurice Mol staat aan het einde van die bal. En tikt ook weer met links. De keeper, de 2-0 achter de oren. Sands met 0-2, met 6 minuten te gaan in de eerste helft. Het blijft een geweldig ja. nummer. Zie je die grijs op mijn gezicht? Heerlijk ja. hè? Wat is toch met dit nummer? Ja, een beetje wat raas boven mijn lip. Maar voor de rest een leuke grijs, toch? Een hele brede grijs. Jo, de Carly Simon en Joh Selfveen op de Zandvoortse Radio bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan weer snel over naar Joop van S. Het slot van de heer elf. Joop, gaat het nog steeds zo lekker met de heren van SV Zandvoort? Het staat nog steeds lekker. Uh, 0-2, heel mooi. Uh, en dat is natuurlijk een uh, hele grote verdienste bij Zandvoort. Ook omdat nu de laatste man, uh, een vrij lange jongen, die is geblesseerd af. Heeft hij af moeten haken. En daar uh, lopen de drie mensen zich warm. Ja, elk moment kan er eerst zelf aflopen zijn. En dat, uh, ja, dus ze lopen wel warm. Maar dat zal straks na, dit, na de rust, denk ik, ingevallen worden. Zandvoort, uh, ja, uh, 0-2. Geweldig. En vlak voor rust dan die, dat, dat tweede doelpunt. Dat is een psychisch gigantisch zwaar moment voor de tegenstander. Die je nou gewoon nog even is twee moeten moet zien in te halen. Uh, gewoon even, geef ik het te doen. Er is wel behoorlijk druk op het doel, maar ze zijn een beetje meer op het middenveld bezig. En af en toe komt er dan een uitschieter die dan wat verder komt. Maar het merendeel is uh, het DVVA op het middenveld bezig en probeert daarmee de muur Zandvoort te slechten. Dat uh, lukt nog niet helemaal. En zojuist was er nog een, een vijf schop. Die ging een, een centimeter of dertig boven de lat. En Dat was eigenlijk min of meer het enige uh, ja, het wapenfeit dat ik van DVVR heb op kunnen tekenen. En nu weer een, voorzet, of een verre bal. En daar komt Michel de Haan net niet bij. ...raakt de bal dan ook kwijt. Dvva aan de aanval. Zand gezien aan de rechterkant van het veld. De bal wordt breed gespeeld naar de nummer 6. Nog weer helemaal breed naar de andere kant van het veld. Zo gaat het constant eigenlijk. Breed, breed, breed. En dan af en toe komt het in zo'n diepe paas. En dan gaat ze wel Zand voor het goed te verdedigen en die bal weg te werken. Ook nu weer. De bal gaat over de zijlijn. ingooien voor de Dvva. Er wordt toch nog gewisseld voor rust. Oké, okay, prima ja, dat is natuurlijk een goed recht. Ze mogen met mijn 11 spelen. Ik had het alleen niet verwacht, want een hele korte tijd heeft deze jongen... het om zich warm te kunnen spelen, of warm te kunnen lopen... en dat is niet echt uh, goed voor de spieren. Ondertussen is de bal gehaald en mag DVVA gaan gooien. Een metertje of vier van de hoek van de Zandvoort af. En dat komt, uh, dat komt... Nou, gaat die bal komen. Wordt teruggegooid naar de invaller. Die, uh, die houdt die bal bij... Nee, niet de invaller, sorry. Er komt wel een, een, een voorzit, of wat je dan een voorzitter zou moeten noemen in feite. Uh, Zandvoort die, uh, die, uh, laat zich helemaal hier even wegzetten. van Zandvoort. Dan kon ik niet zien wie dat was. Ik denk Patrick van der Oort. Maar Jörg Schmid, heel bekwame keeper natuurlijk. Die, uh, die heeft die bal tot te pakken. En via Jurgen Mans gaat hij nu naar uh, Maurice Mol. Mol, bal aan de voet. Wat gaat hij doen? Probeer natuurlijk langs want dat doet hij altijd. En dat, dat doet hij dus nu ook weer. En speelt die bal af naar uh, Ronald, Ronald Kales. Kales, naar de Haan. Ik kan er niet bij komen. Er is wel een... Uh, ja, een overtreding, maar van wie? Ik denk dat ze alle twee uh, de bal wilden spelen. Ik denk niet dat het een echt een uh, hele bewuste overtreding is geweest. Om te halen. Nee, dat kan absoluut niet. Hij probeerde de bal te spelen en de verdediger van DVVA ook. Dus het spel gaat nu weer stil liggen. Uh, um, ja, ik weet niet hoe lang dat het toekomt. Oh, het staat alweer op. Uh, de verzorging die zou zomaar uh, weer weggestuurd kunnen worden. Inderdaad, wordt teruggestuurd door de scheidsrechter. Het uh, wil niet al te snel gebeuren. Nou, dan gaat hij toch wel een beetje sukkeltafje erin zitten En uh, de bal kan door DVVA genomen worden. Uh, uh, dat is Rob Dekker, een oud-speler van Lisse, dat is natuurlijk hoofdklasse. En die speelt nu in zijn jaar van zijn, van, zijn, uh, van zijn carrière... speelt hij bij DVVA, dat is ook aanvoerder, op dit moment laatste man. Paul bent naar voren gespeeld, bij de hoek van Zandvoort. En dat wordt niet afgepakt door Stijn Stobbelaar, helemaal. maar goed, Stobbelaar, speelt Michel de Haan die kopt die bal en die gaat via het hoofd van het tegenstander... over de zijlijn op het rummende tweede veld. Dus het weer heel even voordat die bal terug gaat komen. Hoewel dat toch gespeeld wordt. Het feit denken dat die spelers even die bal aan schop geven deze kant. Ja, dan komt hij dan eindelijk. Zandvoort mag gaan gooien. Beetje op de middenlijn. En met de wind. Toch wel vrij veel wind hier eigenlijk schuin voor. Dus deze is de wind schuin achter. En dat, ja, misschien heeft het ermee te maken, ik weet het niet. Maar voorlopig zandvoort nog steeds natuurlijk op die 0-2... Daar wordt geduwd. De VVM mag die bal gaan nemen. Op de eigen, half meter, 15 voor de middenlijn. En uh, ja, lijkt wel of ze geen haast hebben. Lijkt wel of ze nog gelijk staan. Ja, nee, dan ja, gaat die bal eindelijk komen. Wordt genomen. Dekker. Bal aan de voet. Kijk wat hij erbij gaat doen. Dieptepaas. Helemaal naar de andere kant van de veld. Over de hemel, zoals dat heet. En daar wordt die bal goed opgepakt door uh, Smakman. Uh, Mark Smakman is dat. de broer van Joris Smakman dat was vroeger. En een hele goede... Spits hier bij DCVA, uh, dik twee meter en zijn broertje is niet zo kleiner dan hij. Alleen die speelt er nu op het middenveld. Dekker, Dekker, naar de rechterkant. Zat iemand helemaal vrij. Er wordt doorgetikt daar, dieptebal. En dat is, uh, daar Zand van die weer kan, kan uh, overnemen. Nee, er wordt, uh, er wordt een overtreding gemaakt. Ik denk dat er een gele kaart gaat komen voor Roland Kalers, zo te zien. Of Patrick Koper, één van de twee. Helemaal aan de andere kant van het veld van mij gezien. Uh, ja, nou, het spel gaat weer stil liggen En uh, nu moeten de verzorger van DVVA helemaal naar de andere kant uh, sukkelen... om die blessure te behandelen. Ondertussen staat de speler alweer Kijk, kijken wat die schijnzuchtig doet... of die, die verzorging toe gaat staan. Nou ja, hij gaat toch maar weer liggen. En dan gaat hij weer staan. <laughs> wat wil je nou? <lacht> Lekker, hè? Naar huis? <lacht> toch, maar, weet je dat niet. Ondertussen <lacht> is die verzorger erbij gekomen... De speler in kwestie De cijfers heeft het ondertussen zelf administratie gedaan om die gele kaart. Ik denk toch dat die verkoper is. Uh, Peter Koper, ik denk dat hij uh, een gele kaart te pakken heeft gekregen. En die is genoteerd. En het spel kan weer hervat worden met een vijf schop ter hoogte van de 15 meter of 16 meter gebied van SV Zandvoort. Gaat die bal komen? Nee, nog niet. Veel, heel veel beweging voor het doel van Schmid. Uh, alleen, ja, uh, niet de goede waarschijnlijk. Want de speler in kwestie wacht op het sluitje. Oké, okay, daar gaat hij komen. Heel lage bal, weggekopt door Michel de Haan. Maar in de voeten van een tegenstander. En die gaat rakelings langs het doel. En er wordt nog eventjes een corner weggegeven vlak voor rust. Een corner voor gezien vanaf de rechterkant. De bal moet gehaald gaan worden. Het ligt bij Joswater-Gaasmeersen op het veld. Dat is weer achter het veld. Hier niet de naast. in het verlengde ervan. En die bal is ondertussen terug. Kan die corner eindelijk genomen gaan worden. En dat zal misschien wel het laatste wapenfeit van deze eerste helft zijn. Tenminste, dat vermoed ik. Want de schijzetter speelt nu al een minuut of zes in uh, ja, extra tijd. En dat vind ik wel heel erg veel. Gaat hij wel komen. Hoge bal. Voor het doel. Smit. helemaal klein, vast, rond gedaan. En helemaal de rustige zelf. Kijk wat hij nu gaat doen. Waarschijnlijk zal hij hem gaan gooien, want de jongen gooit gewoon verder dan de middenlijn. Dat is ongelooflijk. Het is niet om te groot, mannen, Maar hij gaat zelfs bij de middelen. Maar ondertussen, DVVA overgenomen. Verzand voor de linkerkant van het veld. Goed voorzet. Gestopt. door Max Aardenwerk. Aardenwerk. Nee, Stijf Stobbelaar. Stobbelaar, Verre bal. Slechte bal, slechte paas. Want uh, DVVA kan hem zomaar wegkopen. Dat is wel Aardewerk. Aardewerk, Helemaal aan de andere kant van het veld. Patrick van der Oort. Die zo, juist die hele mooie gaf, Die hij eigenlijk niemand verwachtte. En hij is snel. Hij is heel snel. Gaat die bal voorkomen? Dat is helemaal niemand van in de buurt. Keeper kan hem heel makkelijk oppakken. En DVVVA kan uh, dit. Uh, Oké. Okay. Daar is het laatste fluitje van de sche scheidswetting, goede scheidszetter uh, van de eerste helft. Stans van met 0-2. En we gaan even een kwartiertje rusten. Misschien dat het in de tweede helft nog wel iets moois worden. Dankjewel, Jamp. En voor de tweede helft komen we uiteraard weer terug bij Jamp van daar in Amsterdam. Hier is Lisa Lois. I can see that you need me now. Like a flower reaching for the sunlight. Like a flame in the darkest night. I'm there. Now you're falling and you won't get up.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 Blijft een lekker plaatje. Deze van de Cheap Track. En I want you to want me. Mocht je trouwens de informatie van Sanford op zaterdag willen nalezen. Ga gewoon even naar je televisie. Naar kanaal 45. CFM Text TV. Voor Zandvoort en de regio. En het is bijna half vier. Hoog tijd voor de evenementagenda met de heer Albert Heijn-Vos. Dank u. Daar waren we weer. Ja, de evenementagenda. En dan gaan we van gelijk even vanavond. Want uh, houdt u van film en uh, hebt u uh, vanavond nog geen plannen. Dan haast u naar het uh, circuitpark Zandvoort. Want vanavond draait op het circuitpark Zandvoort om half zeven de drama Oorlogswinter. En om kwart voor tien de actiefilm The Rock. En dan denkt hij van op een klein scherm. Nee, op een gigagroot scherm 60 van 60 vierkante meter. Dus je kunt er met de auto gewoon in, in de auto blijven zitten. Uh, een groep van vier studenten van de opleiding van Commerciële Economie in de Hogeschool van Amsterdam kwamen op dit geweldige idee. Per film is er plaats voor maximaal 120 auto's. Via een speciale FM zender kun je vanaf je autoradio het geluid van de film ontvangen. En zelf het volume regelen. Dat lijkt me erg handig. Ook is er de hele avond een persoonlijke food-to-car service beschikbaar. Waarbij je warme chocolademelk en heel veel andere snacks en drankjes kunt bestellen. Maar je kunt natuurlijk ook, zoals het hoort, je eigen popcorn meenemen. Kaarten per auto kosten 19,95 euro. Maar ik adviseer u even op de website te kijken, kijken of er nog kaarten zijn. En die website is www.drive-in-bios.nl wwwdrive in streepje bios.nl Ik vind het een geweldig initiatief. Hartstikke ja, als ze, leuk. Als ze de 106.9 maar vrij houden, dan vind ik het allemaal goed. Die houden ze vrij, maar uh, in ieder geval uh, ja, drive-in. Hartstikke leuk uh, evenement. Vanavond toe begint het? Nog even? Uh, half zeven begint de eerste film. Oorlogswinter. En om kwart voor tien de actiefilm The Rock. En niet met grote Amerikanen erheen gaan. Want dan uh, is er niet voldoende plek voor al die auto's. Nee, ik ben nog niet, niet klaar met evenementen. Oh, af, je bent nog niet klaar. Ik Oké, okay, nou gaan we door. dan. Dus, uh, vanavond sure. de Amerikaanse driving bioscoop. Zoals gezegd. En uh, op de 19e januari begint de nationale voorleesdagen. En die duren van, tot en met 29 januari. En daarvoor moet u zich vervolgen in de bibliotheek Duinrand. Oh, ja. En ook op 19 uh, januari. Poppentheater, Zandvoorts Museum. Aanvang half twee en half vijf. En Autoliefhebbers schrijfvast in de agenda, 9 februari, oh nee, 6 februari, herstel, 6 februari, de 4 uur van Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Nou mag je hem in starten. Oké, okay, dan ga ik hem nu <laughs> instarten. Knopje in, zo, daar komt hij aan. <laughs> Dankjewel Albert-Jan, voldoende te doen hier in Zandvoort en de regio. En hier is een singeltje uit de jaren 80. speciaal even voor Jaap Koper gedraaid, Break Machine, met de single Street Dance.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 Dat was de ziel van Clouds and Substitutes. Ja, en Substitutes. Ja, we hebben het al over uh, Raadje Plaatje. Daar ga je zo meteen ook wat over vertellen. Dan ik ga over. Eerst, okay. eerst even wat, ja, een, wat andere activiteit. Uh, de bar battle, nou, even kort. Uh, dat zijn dus in de winterbaan op de donderdagavonden in de diverse horecagelegenheden. Hey, dat dat switcht dan per horecagelegenheid. Heb je elke keer weer iets anders. En zo heb je dus nu aanstaande donderdag. 20 januari, zit ik dan goed? Ja, donderdag. Uh, dan wordt u verwacht in de Klikspaan. Uh, in de Halterstraat 19 in Zandvoort. Want daar hebben we de Tiroler Bar Battle met de Heidi's. De ja, Heidi's, ja. zo gezellig. En dat is vanaf 8 uur. En er is een loterij aan verbonden met fantastische prijzen. En u stoont daarmee ook een, een goed doel. Stichting Haarwensen. www.haarwensen.nl Aanstaande donderdag. Tiroler Bar Battle in de Klikspaan in de Halterstraat. Vanaf 8 uur. En schrijft u het vast even op. En zo niet schrijft u in, dat kan namelijk ook nog, op 29 januari, zaterdag, vanaf 8 uur, is er weer de uh, grote avond van Raad Je Plaatje. Vorig jaar was de, de, de, jou, jouw team met de, van CFM was de glorieuze winnaar. Uiteraard, CFM daag je uit, dus meld je aan. Dus ik zou zeggen, meld u zich, kom maar op, aan, meld kom zich op. aan. Een team bestaande uit maximaal vier personen. Uh, het principe is heel simpel, er wordt een muziekje ingestart, en wie het eerst drukt en het goed heeft, die kan de punten mee verdienen. Oké, okay, we gaan het even repeteren. Gewoon even een stukje laten horen. We weten we het al? Weet weet we het het al? Ik, ik weet hem. Dat is Enrique Iglesias is in ieder geval. Dat weet ik wel. Maar zo, ik weet alleen Lamos. even de titel niet. Bij Lamos. Ja. Nee, dat weet ik gewoon even niet. Maar ik, maar ik weet wel dat het Enrique Iglesias <laughs> en Christina Aguilera. Oké. Okay, okay, nou, zo, zo, zo gaat het ongeveer. Zo ongeveer. gaat het ongeveer. Zaterdag 29 januari vanaf 8 uur. Dus ik zou zeggen, stel een team samen en versla het team van ZFM Zandvoort. De winnaar van vorig jaar. U kunt zich inschrijven, uiteraard, in het café 4. Aan de Halterstraat 32 in Zandvoort. 29. 20 januari raad je plaatje in Café 4. Oké, okay, dat gaat heel gezellig worden. En spannend natuurlijk. En spannend. Maar Ooh. jij die team ook nog niet rond, hè? Nee, nee, nee, nee. Maar het uh. komt allemaal goed. Surprise, We hebben surprise. nog twee weken joh, dus oh, niks aan de hoofd. Alle tijd. Alle tijd. <laughs> en je moet de rest ook een beetje, een beetje wat gunnen, natuurlijk. En dat ze een klein beetje in de buurt komen, <laughs> maar net niet. <laughs> dat maakt het des te spannender. En één Kenny ging die dus wel alweer gaan presenteren. Oh, jee. <laughs> ook weer met raadje plaatje. Als je de titel goed had, 1 uh, punt en de artiest ook 1 punt. En als je ze allebei goed had, 3 punten. Allebei 3 punten. Nou, dat was een appeltje eitje met deze plaat hè, van Henrique uh, Iglesias. And nobody wants to be lonely, zo, zo heet is, het toch? Is, is dat zo? Nou ja, ik, ja, ik, ik, ik, ik, moog, ik mocht uh, vorig jaar uh, eer, de eer te hebben om deel uit te maken van het winnende team. En dat was met jou dus, ja. en met, uh, met We Andor. zijn weer in de winning moods, dus dat komt helemaal goed. Ja, uh, sorry, maar Rob, ik heb een beetje last van faalangst. Ja, ik, uh, dat ik maak uh, je ja, doe je ik gewoon ben niet meer mee. Heel, uh, ja, ben daar gewoon, heel heel gewoon niet meer mee. Nee, deze. en ik ben uh, toch ook zo iemand van, je moet op je hoogtepunt stoppen. Dus het kan alleen maar winnen gaan, uh. Wel okay, nou succes erop. Okay. De... <laughs> nou, ik was uh, topkun uh, van de week aan het kijken. Ik had die film nog nooit gezien. Iedereen hey, heeft hem honderd keer gezien, okay, maar yeah, ik yeah. heb hem helemaal nog nooit gezien en daar kwam dit plaatje oh, langs. Oh, Moet je heerlijk. Yeah. Yeah. You're trying hard not to show it But baby, baby, I know it You lost that love and feeling Oh, that love and feeling You've lost that love I mm -hmm. down on my knees. gaan we ouwe op uh, CFM. You're the righteous brothers. Uh, you've lost that loving feeling. Uit Topken. Nou, nu we toch bij, uh, bij de films zijn. Uh, gaan we gelijk maar even door naar het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel spelweek nummer 3, Van 13 tot en met 19 januari. Gebleven Rampumzel, in Nederlands gesproken. Een animatiemusical van Disney naar het beroemde sprookje van de broers Grim. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart over twaalf.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 The Kids Are Right. Komisch gezinsdrama waarin twee tieners die opgevoed worden door een lesbisch stel... hun biologische vader... dat is ook een hot item. He. Je hoort van die programma's op televisie die zich daarmee bezighouden. Maar goed, die opgevoed worden door een lesbisch stel... hun biologische vader opsporen en hem beter willen leren kennen. Donderdags en dinsdags om 7 uur. Dan The Next Three Days. Een thriller met Russell Crowe die zijn vrouw wil bevrijden uit de gevangenis... omdat ze onterecht beschuldigd is van moord. Donderdag tot en met dinsdag om half tien. En, een absolute aanrader, filmclub Simon van Colum, Wall Street, Money Never Sleeps. De film duurt 127 minuten. Het is vervolg op Wall Street uit 1987, waarin de zojuist vrijgelaten Gordon Gecko aansluiting probeert te vinden bij zijn dochter en de huidige zakenwereld. Woensdag half acht, een absolute aanrader, Wall Street, Money Never Sleeps. Verder informatie kijk op www.circuszandvoort.nl. En dat wat betreft de bioscoopagenda gaan we weer door met het voetbal. Zo dadelijk weer terug naar jou voor het vervolg van de wedstrijd van Zandvoort 1. Tegen DVVA in Amsterdam. Maar we hebben ook nog de boys van Zandvoort 4. Zij spelen vandaag thuis. En dat doen ze tegen IJmuiden. Nou uh, Albert-Jan, er wordt achter elkaar gescoord. Het oh. is juist uh, Abraham Elbakkeli die uit de vrije trap scoorde. Ja. Tussenstand op dit moment daar 3-2 voor SV Zandvoort. Gaat goed. Zo dadelijk Joop van Nessus voor uh, die andere wedstrijd van Zandvoort 1. Oh yeah. Dat Maroon 5 op de Zalvoorts Radio met de single misery. We gaan snel over naar Amsterdam, naar Job van Ness. Ja, maar het ondertussen is, beginnen te miseren eigenlijk. En het is een en smerige motregen, weet je wel. Dus hetzelfde wordt wat het gladder. En dan kan je ook zien, en de paarsers komen minder goed aan. Zalvoorts staat ook wat meer druk dan in de eerste helft, logisch. Dvva, toch koploper in die tweede klasse A. Die, ja, die wil toch laten zien dat ze niet voor niks zomaar koploper zijn geworden. En Zandvoort, ja, die takt de muur voor het doel van George Schmid. Maar nu is dan Zandvoort eindelijk op de helft van Dvva. Vrij Vrijtrap was dat. En Michel de kan er net niet bij komen. Maar wel, Dvva. De bal wordt heel ver weggewerkt. Met, met de wind in de rug. Dat is daar, even kijken, Patrick koop. Oh, die mist die bal. Oh, die mist die bal. Wordt word goed gemaakt aan Maurice Mol. Prima. Uitstekend. Maar het nog steeds deze, deze via in balbezit. De helft van Zalford ondertussen. En daar haalt hij een shirt vast. Ja, dat is niet verstandig. Want dan kun je zo'n een gele kaart verkrijgen. Maar de scheidsrechter laat het doorgaan. Ja, dan gaat hij toch. Hoppa. Gele kaart voor meneer Mol. En terecht. Moet hij ook niet doen. Dat weet je van tevoren. Het is uh, zoals het mooi heet bij het uh, ijshockey. Een delayed penalty. De scheidsrechter laat doorspelen tot het spel stil ligt. En dan krijgt hij alsnog die gele kaart. En helemaal terecht. Ze krijgt nog. Goed, uh, hij luistert naar me die schijnzetten. Het DVVA mag gaan ingooien als administratie klaar is. is ondertussen gebeurd. Ter inworp richting het 16 meter gebied van Zandvoort. Er staan daar drie verdedigers tegen twee aanvallers. Een diepe paas, mooie die paas trouwens. En het is daar uh, met alle mogelijke moeite, is het daar uh, Zandvoort, dat kan verdedigen. Ten koste van een corner voor het Corner voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant. En het gaat wel even duren, want die bal ligt bijna in de pomp, zoals dat zo mooi heet. Ja, dus ondertussen is hij weer op het veld. En uh, een van de spelers van het DVVA gaat ze er uiteraard mee bemoeien. Maar hij moet helemaal van de andere kant komen. De bal ligt nu op zijn plaats. De geeft een signaal. En dan gaat die bal komen. Richting de penalty stip. Uiteraard. daar moet hij ook komen. Een over dat lange lichaam van, van uh, Smakman heen. Gelukkig voor Zandvoort. Want de bal rolt nu helemaal lower naar de andere kant. En Zandvoort mag gaan ingooien. bal bezit dus voor Zandvoort. En, en even kijken. daar gaat uh, Patrick van Orsens mee bemoeien. Van de Oort gooit naar Mol. Maurice Mol. Wordt heel zwaar verdedigd. dus Hij is heel handig van haar. Hij werkt ontzettend hard. Uh, hij heeft alleen een beetje pech. Goed, het is niet anders. Dat, dat heb je nog eenmaal een keertje. Maar nu mag je dan eindelijk een keertje die bal mag, mag je die meenemen. Hij is uh, over de zijlijn gegaan voor Zandvoort. Van de Oort heeft de bal daar. Dan geeft in een dieptepaas. Nee, nog niet. Het wordt daar heel erg lastig gezeten van achteraf. En dan mag blijkbaar van de scheidsrechter Ja, de bal gaat over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Zal ze maar gooien, zo op de helft van uh, DVVA, zeg maar een metertje of uh, 10, 15 vanaf het 16 meter gebied en weer mol in de voeten. Mol terug naar Patrick van der Oort. Van der Oort probeert daar een man te passeren. Dat probeert hij de hele wedstrijd al, maar die jongen gewoon ontzettend snel en die kijkt ook erg goed. Maar nog steeds is, is, is uh, uh, Van der Oort in bal bezig. Nu mol weer. Mol. Ook heel erg moeilijk wordt daar neergelegd. Nee, macht van de scheidsrechter. DVVA kan gaan overnemen. Heel snel schakelen. En daar is het gelukkig geluk, voor Zand. Voor Pittig te kopen die de bal kan afpakken. Pittig te kopen. naar Max Aderwijk. Aderwijk terug naar Koper. Op de helft van DVVA. En dat is een hele slechte paas van Kopen Die gaat zomaar in de voeten van een verdediger van DVVA. Die speelt hem heel snel naar voren toe. En daar is het Bas Lemmers die kan ingrijpen. Lemmers speelt wel naar voren toe. Daar iemand van DVVA. Nou, uiteraard. Want Zandvoort dat staat een beetje te slapen op dit moment. En dat heeft een saaie aanval. Hij gaat, uh, van de oor, probeert hij die bal af te pakken. Lukt niet. De man is er langs. Dan heeft hij dus de, het is een snelle man tegenover zich. En dat, uh, daar gaat een overtreding komen? Nee. Het is een achterbal. Simpel een achterbal. Uh, Zandvoort uh, mag die gaan nemen uiteraard. Jorgen Smits zal dat gaan doen. Even kijken op de plok. We hebben gespeeld. Bijna 25 minuten. Zandvoort van 6-0-2 in het voordeel voor Zandvoort. En we hebben nog, nog een minuut of twintig te gaan om dat zo te houden. Oké, okay, dankjewel uh, Joop Fresh. En uh, zo dadelijk, uiteraard meer over uh, deze wedstrijd. Was het alweer het uh, tweede uur? Yo, mijn naam is Dr. Alban, de MD-microphone doctor. Deze song is dedicated to the people of Africa. Swimmix, give me some drums.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 Gisteravond heeft het leger bij het presidentieel paleis nog tot laat gevochten met aanhangers van de gevluchte president Ben Ali. De Israëlische minister van Defensie Barak verlaat de arbeidspartij en begint een nieuwe fractie. Die stap komt als een verandering.